Vrouw, schenk jij om me kozen met een glaasje warme Zo, Dan geloof ik dat de hele familie bij elkaar is. vrouw, je bent het toch aan het inschenken. Mijn komt allemaal nog met een glaasje punting. Dan zal ik jullie op je eigen verzoek. Bij het afscheid van het oude jaar. Een paar woorden toespreken. Maar dat zeg ik jullie van tevoren. Jullie moeten me niet uitlachen Als ik soms in mijn reden blijf spreken, Want je weet, ik ben geen advocaat. Ja, om me kozen. Luister je nou of luister je nou niet. Nou, vooruit de Beste vrienden. Ieder jaar. Als op 31 december. De wijze van de klok naar het twaalfde uur loopt, krijgen we een zonderling gevoel en zien we het daarmee even terug naar de verschillende gebeurtenissen die in onze naaste omgeving of in het algemeen hebben plaatsgevonden. Wat zeg je ome Koos? O of je nog een glaasje mag hebben? natuurlijk. De fruit ging hem nog maar zijn een glaasje in. Zeg vrienden, om Koos die ons elk jaar op 31 december zo trouw met de harmonica terzijde stond, dat is die leven. Diep tief, diep, diep, hoera! In de glorieën! In de glorieën! In de glorieën! In de glorieën. Eh, wa, wa, wat zeg je vrouw? Wat zeg je? Nou, je me dat ene pleziertje nou ook niet? Dat is dan net iets voor de vrouw. Als ik het volgend jaar mijn sociëteitsavondjes niet, niet zo lang wil maken. Jongen, jongen, jongen, uh, het is dan ook wat erg. N nou, nou ben ik helemaal van mijn apropos. ja, ja. Zeg. Hoi, als je me nou zo'n fette olieboom in mijn mond Nou, dan kan ik helemaal niks meer zeggen. Nou zeg vrouw, weet je wat je doet? En dan zo allemaal nog naar en plaatje in. En zet hem de raam open. Dan kunnen we zo aanstonds door de grote toren als het nieuwe jaar horen mij. Daar gaat 1, Eén, twee, drie. jongens, veel heil en zegen in het nieuwe jaar hoor, veel heil en zegen hoor, ja ja, net ja, zoals het je meen hoor, Hoorah! en jou jongens allemaal inkomt. Heel heil en zegen, in het nieuwe jaar, nou wel geplositeerd hoor, vrouw, geef jij met nog een heerlijke kus hoor, Heel heil en zegen, hoor. <laughs>